8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ex-premier Curaçao staakt verzet. VVD en PVDA op zoek naar alternatief tax En kritiek van Van Vollenhoven op meldpunt klokkenluiders. Ex-premier Schotte van Curaçao heeft het regeringsgebouw in Willemstad verlaten. Op zijn partijkantoor sprak hij zijn aanhangers toe. Schotte zei dat hij zich ging opmaken voor de verkiezingen van 19 oktober. Wat hem betreft mag de nieuw benoemde premier Betrian Fort Amsterdam hebben. Hij heeft het regeringsgebouw naar eigen zeggen verlaten omdat hij niet wil dat er wordt gevochten. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering. Maar Schotten en zijn ministers weigerden op te stappen. Het kabinet van Schotten was sinds 2 augustus demissionair... nadat enkele parlementariërs uit de coalitie waren gestapt. Interim-premier Jan zegt dat zijn voorganger de juiste beslissing heeft genomen. De interim-regering heeft aangekondigd dat Fort Amsterdam vandaag de hele dag dicht is. De politie wil eerst onderzoeken of het veilig is om het gebouw te betreden. En ook zal worden gekeken of er geen officiële documenten zijn vernietigd of ontvreemd. De forensentaks lijkt van de baan. VVD en PVDA willen de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast maar laten melden bronnen in Den Haag. Als het de twee partijen vandaag lukt om geld te vinden voor het schrappen van de belasting... wordt het plan morgen al gepresenteerd bij de behandeling van de begroting. De forensentaks moest meer dan een miljard euro per jaar opbrengen. Het CDA is bang dat een nieuw kabinet nu gaat ingrijpen in het vitaliteitspakket. Dat zijn maatregelen om ouderen langer aan het werk te houden. Tegen de forense tax was veel verzet van onder meer vakbonden, werkgevers en de ANWB. Vanaf vandaag is het algemene BTW-tarief niet 19, maar 21 procent. Luxe goederen, maar ook gas en elektra, worden daardoor duurder. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging. De BTW-verhoging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. In Georgië zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. De partij van zittend president Saakashvili neemt het op tegen de partij van miljardair Bitsina Ivanishvili. Volgens Saakashvili zal een overwinning van Ivanishvili ertoe leiden dat Rusland de touwtjes weer in handen krijgt in de voormalige Sovjet-Republiek Georgië. Ivanishvili beschuldigt Saakashvili van het monopoliseren van de macht. Saakashvili's tweede termijn als president eindigt volgend jaar. Volgens de grondwet kan hij zich niet voor een derde keer kandidaat stellen.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 De Universiteit Utrecht hoopt dat het niveau van het onderwijs zo hoger wordt. Alleen gemotiveerde, geschikte studenten krijgen een positief advies. Maar dat betekent volgens de Universiteit Utrecht niet dat het alleen gaat om de negens en de tienen. Overigens kunnen studenten met de juiste vooropleiding niet worden geweigerd. Maar de universiteit denkt dat ze het studieadvies serieus zullen nemen.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 Bij de redding van Netcar zijn veel partijen betrokken. Niet alleen overnamekandidaat VDL, autofabrikanten Mitsubishi en BMW... spelen een rol, maar ook minister Verhagen van Economische Zaken. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollehoven, is kritisch over het adviespunt Klokkenluiders. Het adviespunt wordt vanochtend geopend door minister Spies. In het radioprogramma Met het Oog op Morgen noemde Van Vollehoven als belangrijkste bezwaar dat er alleen wordt doorverwezen... De klokkenluider moet volgens hem rechtstreeks terecht kunnen... bij een instantie die de melding onderzoekt. Van Vollenhoven wijst op de wankele positie die klokkenluiders hebben. Volgens de voorzitter van het adviespunt... is het nog niet mogelijk om alle instanties onder één dak te brengen. En dan het weer nog in het westen en noorden bewolkt. En in de loop van de dag wat regen of motregen. In het zuidoosten droog en zonnige periode. Het wordt 16 graden op de wadden tot 19 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en enkele buien, het wordt ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rondom Rotterdam. Heeft ook te maken met een aanreding eerder vanochtend op de A15 bij de Botlektunnel. In totaal nu zo'n 140 kilometer. Wat opvalt was de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Dat was een aanreding wil ik zeggen. Tussen Deventer en Alfred Forst nog 8 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is een aanreding gebeurd in de file. Daardoor tussen Alfred oud en het knopend Vaanplein 5 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. In Moskou dient zo dadelijk het hoge beroep tegen Pussy Riot. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is daarbij. Mark-Robin Visser is bij het waarschijnlijk grootste medische onderzoek ter wereld. En in de politiek op Curaçao lijkt de rust voorlopig even te zijn weergekeerd. De gevolgen, die blijven natuurlijk. Ze hebben er een zootje van gemaakt. In ieder geval maakt iedereen zich nu op voor de verkiezingen over drie weken. Een weekend lang was Curaçao Wereldnieuws. Oud-premier Schotten verschanste zich in Fort Amsterdam, het regeringsgebouw in Willemstad. En weigerde te accepteren dat er een interim premier was aangesteld. Dat was weer nodig omdat zijn regering, de regering van Schotten, twee maanden geleden viel. Bij de installatie van de nieuwe premier, Stanley Bertrian, zaterdagavond leek alles nog in orde. Een terugblik van correspondent Dick Draaier. minister president hoe het is vroeg in de avond als het nieuwe interim kabinet van Stanley Betrian wordt ingezworen door de gouverneur. De pers is dan al verzameld op het binnenplein van Fort Amsterdam, het regeringscentrum van Curaçao. Meneer Betrian, Curaçao heeft een nieuwe regering. U, dus heeft de nieuwe regering, ja. Wat is uw volgende stap? Want de oude regering is nog niet afgetreden. Nou, wij gaan ik ga nu kijken of ik met de heer Schotten kan praten en overleggen... en hoe we dat verder uitwerken. Nou, heeft hij vandaag al laten weten dat hij eigenlijk van zijn plek niet af wil? Nou, dat uh, moet ik van hem horen en dan zien we wel wat we gaan doen. Het is nu al onrustig buiten de stad. Kunt u de rust garanderen voor vandaag? We zullen ons best doen om alles weer rust te laten verlopen. We moeten met z'n allen proberen om rust te brengen binnen de gemeenschap. En geldt dat ook voor de diensten die onder uw gezag staan als minister van Justitie dan nu? Dat moet verder uitgewerkt worden. Er moet verder aan de mensen medegedeeld worden hoe we dat verder gaan doen. U heeft signalen dat dat goed gaat? Nou oh ja, ik, heb, ik, ben, ik, ik ben positief gesteld. Maar dan gaat het eigenlijk meteen al mis. Ja, de nieuwe minister-president Stanley Betrian... die staat nu voor de poort van Forti, het kantoor van premier Schotten... die binnen is, dat is geconfirmeerd, maar de deur is op slot. En nu zijn de supporters van Gerrit Schotten, van de MFK, binnen het fort gekomen. Een boze man loopt op Betrian af en zegt... Goeie meneer, denkt u dat wat u doet goed is voor het volk? Dan komt er een grote groep demonstranten binnen, voornamelijk vrouwen. En moet Betrian schuilen bij de politiepost van Fort Amsterdam. De demonstrerende vrouwen zijn bang dat Betrian de verkiezingen niet door zal laten gaan. Het is tegen de volk! Het is gewoon tegen de volk! We moeten gewoon stemmen! Ja! Ze wij willen dat Maar de dat verkiezingen is. zijn 19 oktober. Ja, ja, wij, wij willen, dat. willen dat. Dat gaat gebeuren ook onder een interimregering. Dat niet. Wij willen dat. Niet. En waarom niet? Dat is, dat is niet eerlijk, niet eerlijk. Leg Minister Cooper of ex-minister Cooper? Uh, ja, ik heb niks, uh, nog niks aan uh, het vangen. Dus, uh... uh, want het kabinet is net hier uh, gesquoren. Ik, ik, ik geef gewoon geen interview. Ik moet eerst met mijn collega-ministers en ook met, uh, met mijn partij eerst uh, raadplegen voordat ik interview geef. Maar is de situatie gespannen wat u betreft? Uh, zeer gespannen. En heeft de minister van Justitie dat in de hand? Dan moet je hem vragen. Waar, minister... waar is mijn minister? Okay, waar is mijn minister? Oké, waar is mijn minister? En het antwoord op die vraag kwam snel. Gerrit Schotten verschanste zich een weekend lang in Fort Amsterdam en haalde daarmee wereldnieuws. Over ruim twee weken mag Curaçao in het stemhokje zijn mening over deze bezetting geven. Een terugblik was dat van correspondent Dick Draaier. Meer over de situatie op Curaçao vindt u op onze website nos.nl. .no. Tien over acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser duikt vandaag in misschien wat wel het grootste medisch onderzoek ter wereld is. Mark Robin, maar eigenlijk is het een grote poepdoos. Nee, zegt bij hem al. Het oh. is absoluut geen poepdoos. En is, Er zit ook geen poep in. Dat heb ik toch vanmorgen al uitgelegd? Ja, <laughs> maar dat klinkt wel goed. Nee, en dat er komt er toch er in wordt uiteindelijk? Geen, nee, nee, oh. wordt, nee, Marcel, het is geen poepverhaal. Het is wel bloed en urine enzovoort. En eh, dat allemaal rond een centrale vraag. Ik zie hier een prachtige poster. Die vat het even kort samen. Dat is wel even handig. De vraag luidt... Uh, we worden steeds ouder, maar hoe blijven we langer gezond? En om dat te onderzoeken moet je natuurlijk mensen gedurende een langere tijd volgen. En dat is de essentie van dit enorme onderzoek... wat in Groningen, Friesland en Drenthe wordt gehouden. Mensen worden gedurende een lange periode, 30 jaar lang, gevolgd. En die komen dan af en toe geen poep, maar wel bloed... En urine brengen en allerlei onderzoekjes doen. Ik zie hier bijvoorbeeld een foto van een mevrouw met een grote uh, wasknijper op de neus. En die gaat dan natuurlijk longfunctie, denk ik, doen, hè, mevrouw Rosmalen? Ja, dat is correct, ja. dat klopt. Ja. Wat, wat doet u in, het, in dit grote onderzoek? Nou, ik ben betrokken geweest bij de opzet van Lifelines. En ik ben nu ook lid van de wetenschapscommissie... die eigenlijk de aanvragen beoordeelt van mensen die graag onderzoek willen doen aan Lifelines. En we denken ook na over wat nou interessant is om bij de Lifelines-deelnemers te meten. Uh, en wat is bijvoorbeeld interessant om te meten? Geen poep dus. Misschien ook wel. Maar toch wel. Er zijn uh, ook. Ah ja, Marcel, je hoort het. Misschien dat toch nog. Ja. Ja. Maar, nee, ik blijf blijf uh, het grootste deel luisteren. van de mensen vinden het interessant om uh, nou, bepaalde uh, dingen in bloed of in urine ja. te meten, maar we zijn ook heel erg geïnteresseerd in hoe het mensen in hun leven vergaan is, ja. dus ook uh, in hoe ze zich in psychisch opzicht voelen en wat ze mee hebben gemaakt en waar ze aan blootgesteld worden en bijvoorbeeld wat voor leefgewoonten ze hebben. Ja. Nou, uh, ik was vanmorgen al bij al die vrieskisten, hè, want er zijn nu al enkele miljoenen uh, monstertjes van mensen genomen. Er zijn al honderdduizend mensen die aan het onderzoek meedoen, maar dat is nog lang niet genoeg. Nee, wij willen graag komen tot 165.000 deelnemers. Dat is een enorm aantal. Enorm. Heeft... Is dat ooit eerder vertoond in de wereld? Uh, er zijn wel inderdaad uh, cohortstudies van deze grootte in de wereld... maar dit is wel verreweg het grootste onderzoek in Nederland. Ja, ja. Nou is het ook heel interessant, dat vind ik heel leuk om te melden... dat er uh, in dit hele onderzoeksverhaal geen enkele commerciële partij is betrokken. Dit komt allemaal met subsidiegeld... en met geld van de universiteiten of ziekenhuizen bij elkaar. Ja, dat, uh, Wat kost dat eigenlijk allemaal? Nou, de exacte getallen, dat is denk ik lastig. Ik meen dat er een bedrag van tegen de 100 miljoen euro is voorlopig... om de eerste metingen mogelijk te maken. Maar op termijn, om dat 30 jaar vol te houden... zullen we daar natuurlijk nog veel meer geld voor nodig hebben. Ja, zeker nu de BTW ook nog weer omhoog gaat. Ook dat nog. Het zit allemaal niet mee natuurlijk. Hè. Maar um, ik kan me voorstellen, er zijn dus onderzoekers... die heel graag met die monstertjes van jullie aan de slag willen. Zeker. Sterker nog, er zijn nu al onderzoekers mee aan de slag. Inderdaad. Het zal... Terwijl het onderzoek nog maar net uh, een paar jaar loopt. Ja, en uh, de data-uitgifte loopt er altijd een paar jaar op achter. Want we verzamelen eerst al die uh, data. Maar daarna willen we natuurlijk goede controle op dat wat we uitgeven voor analyse Dat het ook werkelijk klopt. Ja. En uiteindelijk weten we dan dus beter hoe we met z'n allen langer gezond kunnen blijven. En verdienen we dus misschien ook uiteindelijk die kosten van dat onderzoek weer terug. Nou, dat zou kunnen, want wij hopen... Ik ben een echte Hollander, ik denk meteen boter bij de vis. Ja, nou ja, Lifelines is natuurlijk ook wel bedoeld om ervoor te zorgen... dat we kunnen voorkomen dat mensen uh, ziek worden gedurende ja. uh, hun leven. En uh, dus inderdaad, uh, vroeg ingrijpen leidt vaak tot ja. kostenreductie. Ja. Ik zit hier nu bij u op dat kantoortje waar die uh, mooie poster hangt... maar hier verderop in de, in de gang, daar scharrelen al allemaal uh, deelnemers rond. Ja, we beginnen heel op tijd met het bemeten van die mensen. En dat komt ook omdat ze niet mogen ontbijten. Voordat, ze moeten nuchter binnenkomen. Ze moeten nuchter komen voor, bepaalde, uh, voor het meten van bepaalde bloedwaarden. Zullen wij eens op zoek gaan naar een nuchtere, een nuchtere deelnemer? Nou, dat kunnen we doen. Kunnen we dan misschien na straks over een half uurtje even aan het woord laten? Ja, misschien kan hij dan eerst even wat eten. Ja, precies. Dan gaan we hem eerst even prikken en uh, bemonsteren en zo. Prima. Tot straks. Dag. Oh straks een grote sportschandaal in Frankrijk. Daar staat namelijk de handbalwereld op zijn kop. Eerste verkeersinformatie, Jolande van der Velde Hoe is het op de weg? Er komt hier en daar weer wat meer file bij. 128 kilometer in totaal. Maar het valt eigenlijk nog wel mee voor de maandagochtend. De meeste vertraging wel rondom Rotterdam. Uh, de aanreding op de A1 die we hadden van Herlo naar Apeldoorn... dat gaat alweer de goede kant op. Bij Tweddo nog 4 kilometer. Een nieuw probleem is op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Uh, bij de Lorenz-sluis Lorenz aan de Friese kant is een technische storing. Dus de afsluitdijk is voorlopig dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Cabaretier Richard Groenendijk heeft de Polyvinario 2012 gewonnen. Prijs van Schouwburg, directeur voor het beste cabaretprogramma van het afgelopen seizoen. Groenendijk kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. Alle cabaretprijzen zijn uitgereikt gisteravond. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. En verslaggever Karin Albert had hem gelijk na de prijsuitreiking bij de Kladden. Haarlie, van harte gefeliciteerd. Ja, ontzettend bedankt. Ontzettend. Nu ben je opeens cabaretier, hè? erkend met een uh, keurmerk erop. Ja, vandaag mag ik mezelf uh, officieel cabaretier noemen. Het is ongelofelijk. Het is echt... Ik durf het niet. Nou, het is raar om van jezelf te zeggen. Maar met zo'n pri prijs in je handen mag het gewoon, vind ik. Maar ga je er nu ook mee door? Ja, ik ben, ik ben hier echt... Ik, ik... Kijk, ik maak graag televisie, ik maak graag muziek. En ik vertel graag verhalen. En... Er is maar één plek waar je echt alles kunt doen en dat is het theater. Dan mag je het gewoon allemaal doen. Het theater, is, het, theater is, het theater is zo vet. Ik hou van het theater. En ik, ben, ik ben hier zo blij mee omdat mensen mij toch zien als rapper of tv persoonlijkheid. En als ik dan in het theater kom en ik doe mijn show, dan zie ik af en toe die blikken van die mensen kijken van ja, ga je nog wat rappen? En, uh, en later beginnen ze door te krijgen van hé, hey, dit is iets anders dan, dan, dan zijn shows. Dan, uh, dat is een hit en ik ben nu, nu kan ik gewoon met die prijs in mijn handen. Maar kunnen we dit zeggen man, we kunnen zeggen ik ben cabaretier, dit is vet, kom dat zien. Nou, Richard Groenendijk, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. U staat te stralen. Ja, ik ben wel heel erg trots en blij ja. ja. Want oprecht niet verwacht, dat zeggen ze natuurlijk altijd, de nee, winnaars. dat zeggen ze altijd, maar ik had dit echt oprecht niet verwacht. Het is dus mijn eerste nominatie, ik ben al uh, 17 jaar bezig. En uh, ja, god jezus. Ik, had, ik heb ook voor het eerst niet zoveel tekst. Het is... Het is echt wel heel bijzonder, en zeker naast mensen als Theo Maasen en Jan-Jaap van der Wal, wat niet betekent, gelukkig, dat mijn programma beter is dan dat van hun. Maar ze hebben gewoon, ja, ze hebben gekozen voor mijn programma. Maar, ja, het is een cliché, maar het zijn natuurlijk allemaal superprogramma's die je heel moeilijk met elkaar kunt vergelijken. Ik bedoel, Maarten van Roosendaal maakt een, een, een, een programma met uh, Nederlandstalige kleinkunstnummers. En ik maak een persoonlijke verhalende voorstelling. Dat kun je onmogelijk vergelijken. Maar goed, de jury was dan nu even gecharmeerd van dit. En ik ben er heel erg trots op. Want wat gaat dit betekenen voor je carrière? Nou, het is gewoon een mooie mijlpaal. Ik ben vorige week maandag 40 geworden. Dus dat is... Uh, van harte? Dank je wel. Dus dat is een mooi, uh, mooi, uh, mooi cadeau. En... Um, ik weet niet wat het gaat betekenen. Ik denk dat ik, Qua publiek maakt dat volgens mij niet zo heel erg veel uit. Of ik hoorde vanuit, net Lebbes zeggen, voellere zaken. Ah, ja, bij lebbis, allemaal, ja, lebbis is natuurlijk ook wat bekender. Dus dan wordt het weer een beetje op... Ik denk dat het voor theaterdirecteuren wel uh, gaat, uh, gaat helpen. Omdat ik toch altijd nog wel met een aantal theaterdirecteuren... dat ze denk, nou, ik weet het niet met die Groenendijk. En ik denk dat ze makkelijker... Er zijn altijd nog steeds een aantal theaters in Nederland die mij niet boeken. En uh, om verschillende redenen, dat weet ik niet precies waarom. Maar misschien dat dat nu wat makkelijker gaat. Want het is een barre tijd. En het is... Als ik het zelf mag zeggen, een mooi programma. Ik ben er hartstikke trots op. En het verdient om gespeeld te worden. Ja, ik ben Wat is het thema van het programma voor degene die nog ja, niet zijn gaat, komen kijken? <laughs> Mijn regisseur legde het net even uit op beeld, maar dat sloeg nergens op. Het gaat eigenlijk over overgaven. Uh, weet je, ik liep toen ik het maakte tegen de veertig. Ga je toch een beetje on, uh, onherroepelijk de balans opmaken. Het gaat over ja, de worsteling met het leven. En ik probeer daar een universele draai aan te geven, zodat het herkenbaar wordt. Het is een combinatie van uh, hilarische uh, uh, uh, scènes. Met altijd probeer ik een bedding. Want ik, inderdaad wordt wel eens over mij gezegd... Ja, met Richard Groenendijk kan je de hele avond lachen. En dat vind ik leuk, want dat vind ik prima als je met die intentie naar de voorstelling komt. Maar ik vind het wel ook wel eens jammer. Omdat er wel degelijk een, een onderlaag uh, uh, zit die, waar pijn. En, en twijfel en verdriet en uh, vragen in zitten. Dus in die zin uh, ben ik wel blij dat dat nu een officieel stempel en dat mensen weten zo. Dus in ieder geval geen bagger, het is uh, kwaliteit. Dat vind ik heel leuk. Ja, ik ben echt ongelooflijk blij. Richard Groenendijk. Sorry, Richard Groenendijk, ongelooflijk blij met de Polivinario 2012. Die zat op de fiets toch? Ja, ja ook. hij heeft hm. toch prijzen gewonnen. 10 minuten, zo is dat. Voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We Blijven bij de sport. Ja, Frankrijk is namelijk in de ban van een schandaal een sportschandaal. Afgelopen weekend werden 17 prominente handballers aangehouden op verdenking van wedstrijdfraude. Handbal is een geliefde sport in Frankrijk. Het nationale team won zelfs een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Londen onlangs. Handbal was in Frankrijk tot nu toe een schone sport, maar die tijd lijkt wel voorbij, Ron Linker in Parijs. Vertel eens, Ron, hoe is het een en ander in zijn werk gegaan? Ja, de politie vermoedt dat Montpellier geen handje bal heeft gespeeld... maar een handje klap. In mei van dit jaar, het seizoen was bijna afgelopen... en Montpellier kon de titel niet meer ontgaan. Ze waren al uh, aan kop. Maar er moest nog gespeeld worden tegen een club uit Bretagne. Nou, al voor rust stond Montpellier achter en in de tweede helft van de wedstrijd zagen de boekmakers hier grote toename van het aantal weddenschappen. Allemaal mensen die ineens inzetten op het verlies van Montpellier. Zoveel inzetten waren er zelfs dat de weddenschappen stilgelegd werden. En dan wordt er automatisch een onderzoek ingesteld om te kijken of er fraude in het spel is geweest. Nou ja, of Montpellier deze wedstrijd bijvoorbeeld niet met opzet verloren heeft. Nou, De uitkomst lijkt nu te zijn deze 17 aanhoudingen en uh, verhoren. Ja, rondom dan denken we gelijk aan de Chinese sportgokmafia. Um, <laughs> maar wie is er echt rijk van geworden? Nou, de politie heeft vastgesteld dat het... Uh, ze hebben dus gekeken naar waar die toename van weddenschappen vandaan kwam. Het merendeel daarvan uh, vond op drie plaatsen in Frankrijk uh, bij Bookmakers plaats. Onder meer hier in Parijs. En volgens sommige media, is niet door de politie bevestigd... maar er is inmiddels duidelijk geworden dat familieleden, echtgenoten, zelfs vrienden van de spelers van Montpellier hebben ingezet op de weddenschappen. Maar ja, de advocaten adviseren de spelers om voorlopig de kaak op elkaar te houden. Dus aujourd'hui, l'ensemble. Des gardés à vue gardera le silence. Tout le monde s'expliquera devant les magistrats instructeurs après. De spelers wachten dus op hun gelegenheid om zich uit te, sp te spreken voor een rechter of een procureur. Maar in ieder geval niet via de media. De Franse media die gaan wel door met speculeren. Sommigen melden dat de spelers inmiddels hebben toegegeven dat ze die weddenschappen dat ze daaraan mee hebben gedaan, iets wat sowieso verboden is voor profspelers, maar dat ze ontkennen dat ze met opzet de wedstrijd hebben verloren. Nou ja, nee. we moeten dat afwachten. Hè? Ja, want lopen ze uiteindelijk kans om in de cel te belanden? Want het klinkt allemaal zo naïef wat ze hebben gedaan, alsof ze <gacht> geen rekening hebben gehouden met het feit dat dit niet helemaal rechtmatig was. Het klinkt inderdaad erg naïef. Kijk, als blijkt dat ze alleen uh, zich schuldig hebben gemaakt aan het meedoen aan weddenschappen, dan is dat één ding, dan krijgen ze een geldboete. Het, is, het staat natuurlijk niet netjes op je, op je cv. Als het blijkt dat ze die wedstrijd met opzet hebben verloren, dan hangen ze een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Maar die straffen, dat is één ding. Het gaat ook om het imago van de sport en van sommige spelers. Ja. En hoe ligt dit nu in Frankrijk? Ja, ik, ik, er is geschokt hier gereageerd in de sportpers, hè, de opening van het nieuws. Handbal is hier sowieso, je zei het al, een populaire sport. Maar met name omdat een icoon van het Franse handbal van zijn voetstuk dreigt te vallen. Nicolas Karabatic. Dat is een, een naam die ons in Nederland niet zoveel zegt. Maar dat is een speler die alles hier heeft gewonnen wat er te winnen valt. Tweevoudig Olympisch kampioen met Frankrijk. Wereldkampioen. Landstitels. De Champions League voor handbal. Mm -hmm. Het bekendste speler van Frankrijk die nu verdacht wordt. En, ja, en als je dan de reacties van mensen leest op internet... dan kom je regelmatig één woord tegen. Verraad. Ron Linker vanuit Parijs over de handbalfraude in Frankrijk. Door naar uh, de Nederlandse piloten, want die vinden het steeds minder, makkelijk, uh, vinden steeds minder makkelijk werk. Elk jaar studeren honderden piloten af die geen uitzicht hebben op een baan in Nederland. En dus wijken ze vaker uit naar het buitenland. Ook naar maatschappijen die in Nederland nog op de zwarte lijst staan. Evert van Zwol is uh, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Meneer van Zwol, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Afgestudeerde piloten die in Nederland niet aan de slag kunnen, ook zitten met een zware studieschuld, gaan naar het buitenland. Wat vindt u daarvan? Ja, het is, het is, het is heel jammer dat dat gebeurt. Ik heb er wel enig begrip voor, overigens. Als je zo'n hele dure opleiding net hebt afgesloten, en, en misschien al wel een tijdje geleden hebt afgesloten, en je bent naast op zoek naar een baan en je kan hem niet vinden. Ja, op een gegeven moment moet, moet de kachel toch, uh, toch gaan roken en, en de studieschuld moet, uh, moet afgelost worden en de rente moet, moet betaald worden. En dat zijn forse verdragen. Dus, dus mensen worden wel gedwongen, denk ik, uh, dit soort dingen te doen. Dan kunt u iets zeggen over de omvang van het overschot? Hoeveel ja, zijn er het is... te veel? Nou, het, het, het zijn er veel. Uh, We hebben op dit moment een redelijk beeld dat er tenminste zo'n duizend uh, afgestudeerde verkeersliegers in Nederland uh, nog niet die banen in de cockpit hebben gevonden. Dus dat zijn er echt eigenlijk wel heel veel op een, een beroepsbevolking, zeg maar, op zijn groep van, van een man of 4.000, uh, 4,500. Je hebt het over werkloosheidspercentages uh, die, uh, die Spaans uh, aandoen. Meneer Van Zol, mag ik u even onderbreken? Want de lijn ja. wordt steeds slechter. Ik weet niet of u weg bent gelopen ergens. Nee hoor, ik zit, uh, ik zit hier nog uh, gewoon okay. in mijn telefoontje te praten. Dus Hij ik hoop is... dat u mij. Nu... Hij is weer beter. Gaat u door? Nou, hartstikke goed, ja. Nee, dus, dus we hebben heel hoge werkloosheidspercentages in die groepen. Dat is echt een probleem. En we proberen daar van alles aan, aan te doen door middel van een goede voorlichting. Uh -huh. En daar spreken we de opleidingen ook op aan. Want die voorlichting is ongelooflijk belangrijk. Dat je van tevoren als leerling, als je zo'n opleiding wilt gaan doen, dat je weet waar je aan toe bent. Ja, aan de andere kant, worden er misschien te veel piloten opgeleid? Ja, uiteindelijk is dat gewoon natuurlijk de conclusie van de afgelopen jaren. Absoluut zonneklaar. We hebben een, een fors overschot en er worden nog steeds met honderden tegelijk uh, opgeleid. Dus, dus ja, die conclusie is, is gerechtvaardigd. Dus dan moet je, allemaal... moet je ze wel eerlijk voorlichten en zeggen... Uh, ja. misschien moet je iets anders gaan doen. Het zijn allemaal commerciële opleidingen. Dat is, uh, dat is een beetje een deel van de problematiek, uh, denk ik. In de goede oude tijd, zeg ik maar. Maar dat is niet realistisch om daar naar terug te gaan. Maar het, uh, had de overheid daar ook nog een zee in? Dat is nu niet zo... Er zijn ook scholen die wel die voorlichting heel serieus ter hand nemen, maar de verschillen zijn heel groot. En wij gaan uh, zelf als, uh, als beroepsorganisatie uh, binnenkort, binnen enkele weken komen wij ook met een, met een website in de lucht waarin wij gaan proberen... om heel objectief en zo goed mogelijk aan alle leerlingen op de middelbare scholen... bijvoorbeeld en hun ouders, om die voorlichting te geven. Van hoe ziet die markt er nou daadwerkelijk uit? Wat zijn de kansen? Wat zijn de kosten van de opleidingen? Ja. Zodat je een goed beeld krijgt uh, van welke beslissing je neemt. Want het is nogal wat. Ja, dus de informatievoorziening, daar ontbreekt het dus aan. Goede informatievoorziening, goede voorlichting. Maar meneer Zwol, um, een paar jaar geleden, nou misschien al iets langer... hadden we een groot tekort aan piloten. Is het beleid doorgeschoten? Ja, het, het, het, het wisselt nogal. En, en dat is ook een beetje het probleem. En dat is ook voor die scholen is dan moeilijk om daar uh, hun planning aan aan te passen. Maar we hebben wel de afgelopen jaren gezien dat het aanpassen van de planning... ondanks die moeilijkheden wel heel erg langzaam uh, gaat. En dat die aantallen gewoon nog heel lang heel hoog blijven. Er wordt erg geschermd met, uh, met uh, de vraag naar, naar verkeersvliegers... bijvoorbeeld in het Verre Oosten. Maar het, de realiteit gebied gewoon om te zeggen dat men in China... bijvoorbeeld gaat mij gewoon zelf dat, uh, dat allemaal regelen. Daar zit men niet te wachten op jongen ongevaren verkeersvliegers vanuit, vanuit Nederland. De aantallen waar het nu om gaat ook, bijvoorbeeld in Indonesië en dergelijke, het, het zijn tientallen. Het is ook, ook dan nog een druppel op een gloeiende plaat. We moeten gewoon zorgen dat, dat die gloeiende plaat wat, wat kleiner gaat worden en wat flexibeler en aangepast aan, aan de daadwerkelijke vraag. Want ja, hoe je het ook bent, of keert jongens en meisjes in Nederland die zijn opleiding gaan doen, die willen toch ook wel uiteindelijk graag in Nederland of omstreken aan de slag. Ja. En die willen niet naar het, naar het verre oosten. Nee, en zeker niet als daar maatschappijen op een zwarte lijst staan in Nederland. Want ik kan me voorstellen dat je dan niet zo makkelijk aan de bak komt uiteindelijk in Nederland. Hoe, hoe bezwaarlijk is dat voor ze als piloot? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat zou je aan de luchtvaartmaatschappijen moeten vragen. Ik denk niet dat dat nou zo'n groot bezwaar is. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen... nou, dan kunnen de Nederlandse vliegers de veiligheid daar verder omhoog brengen. Ja. Je krijgt wel allerlei culturele problemen ook, hoor. Je werkt met mensen uit heel andere culturen. Ook, ook qua luchtvaartcultuur is het, is het vaak anders. Wij hebben in Nederland na het wijze les... die wij na het grote ongeluk op Tenerife destijds hebben meegemaakt... Wel, wel lessen getrokken over hoe je met elkaar moet omgaan in zo'n cockpit. Zo'n gezagvoerder en een co dat die dat elkaar moeten kunnen aanspreken... En, uh, en kritisch zijn op elkaar. En als, is in veel andere culturen is dat, uh, is dat nog veel minder zo dan bij ons. En, ja, hoe zit het met de opleiding dan? Zijn, zijn die ook niet te specifiek dan? Want dat zijn toch allemaal uh, uh, intelligente, slimme mensen die daarvan afkomen. Is het niet zo specifiek dat ze geen alternatief werk kunnen vinden? Moet er moet toch iets anders dan te vinden zijn ook met zo'n opleiding? Ja. Het, het probleem is dat het inderdaad een heel specifieke opleiding is. En, en je zult als potentiële werkgever uh, een, een afgestudeerde verkeersvlieger... die best wel wat in zijn mars heeft, dat ben ik met u eens... die beoordeel je toch op het feit dat hij dat vliegprofet heeft... en dat hij hoogstens snel zit te wachten op een baan in de cockpit. Je zult hem niet zo snel een andere baan aanbieden... en al helemaal niet een interessante baan... waar hij de mogelijkheid heeft om die hele hoge studieschuld van... Uh, 150.000 euro en meer. Nee. En met rentes die je per maand van 800 euro plus moet, moet gaan, gaan betalen. Om dat te kunnen financieren met, ja, met, met, met vakkenvullen bij de Albert Heijn, ga je dat uh, niet uh, voor elkaar krijgen. Nee. En dat is, het is een heel belangrijke situatie voor die groep uh, aan het worden. Goed. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Evert van Zwol, dank u wel. Graag gedaan hoor, tot ziens. De pluim.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 De forense tax lijkt van de baan en Universiteit Utrecht gaat nieuwe studenten testen. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De forense tax gaat niet door, tenminste als het aan PVDA en VVD ligt. Morgen gaan de partijen dat voorstellen in de Tweede Kamer, zeggen bronnen in Den Haag. En dat ze af willen van die tax is niet nieuw, maar het moment waarop ze ermee komen, dat is wel verrassend, zegt verslaggever Joost Vullings. Want de vraag was, ja, gaan die twee partijen eerst een compleet regeerakkoord uitwerken... of gaan ze tussentijds bij begrotingsbehandelingen toeslaan? Nou, de VVD zei iedere keer van, nou, we willen eerst een compleet regeerakkoord. Maar ze hebben er toch voor gekozen om het tussentijds te regelen. Dus morgen bij de financiële beschouwingen zal men dus, uh, het afschaffen van de tax voorstellen. En in dat geval blijft de onbelaste reiskostenvergoeding bestaan. Ja, het CDA is nu bang dat het schrappen van die tax ten koste gaat van andere maatregelen... zegt Tweede Kamerlid Eddie van Heijem. Ja, ik maak me wel een klein beetje zorgen inderdaad over het, uh, het signaal over de dekking, de financiële dekking. want Er moet natuurlijk wel anderhalf miljard uh, gevonden worden. In die zin uh, deel ik ook wel een beetje de analyse dat het wel apart is dat men die krent eigenlijk er nu uithaalt. En dat je niet uh, straks kunt beoordelen of dat ook in een uh, plaatje past. Waar niet alleen allerlei dingen worden uitgedeeld, maar ook gewoon het begrotingstekort uh, verder wordt uh, teruggedrongen. En Van Heem is vooral bang dat het vitaliteitspakket nu onder druk komt te staan. Dat is het pakket waarin allerlei maatregelen zijn afgesproken voor ouderen. Ben je wel geschikt voor je studie? Dat gaat de Universiteit Utrecht voortaan testen. En hopelijk gaat het niveau van het onderwijs zo omhoog, zegt de universiteit. Op dit moment is uh, eigenlijk overal in Nederland nog steeds een aardig hoog uitval bij studies. En eigenlijk willen we als universiteit hier juist in Utrecht een ambitieuze studiecultuur stimuleren... Dus we willen voorkomen dat studenten uitvallen als gevolg van een niet passende studiekeuze. Nieuwe studenten moeten een digitale test doen en ze moeten een paar dagen meelopen op de faculteit. De test is vanaf komend schooljaar verplicht. De nieuwe interim-premier van Curaçao, Stanley Betrian, is blij dat zijn voorganger Schotten het regeringsgebouw heeft verlaten. Schotten zat sinds zaterdag in dat gebouw, voor Amsterdam, want hij accepteerde niet dat er een interim-premier was aangesteld. Nou, vannacht is hij dan toch vertrokken en de gevolgen voor Schotten zullen niet heel groot zijn, verwacht correspondent Dick Draaier. De parlementaire democratie heeft geblokkeerd, belemmerd en dat is een strafbaar feit. Maar ik denk dat men hier bij het Openbaar Ministerie de vingers eigenlijk niet wil, wil branden aan deze zaak. Want over twee weken is het verkiezingen en ja, je zou zomaar van invloed op de verkiezingen beschuldigd kunnen worden. Dus ik denk dat dit stilletjes voorbij gaat voorlopig, in ieder geval tot aan de verkiezingen. En die zijn op 19 oktober. Dan wil Schotten proberen om opnieuw premier te worden van Curaçao. Het is een belangrijke dag voor autofabriek Netcar in Born. Vandaag wordt duidelijk of de fabriek wordt overgenomen door het Eindhovense VDL. VDL wil in Born minis gaan bouwen voor BMW. En als de overname doorgaat worden 1500 banen gered. Netcar kwam eerder dit jaar in problemen toen eigenaar Mitsubishi besloot om te stoppen met de productie van auto's in Born. Gas en benzine en computers en nog een heleboel andere spullen. De BTW op die zaken gaat vanaf vandaag omhoog van 19 naar 21 procent. In de winkel zullen we daar niet meteen veel van merken, zegt onderzoeksbureau GFK. Ik denk dat een hoop winkeliers op dit moment het gevoelig vinden om de prijzen te verhogen. Ze hebben ook al spullen ingekocht. Bovendien ga je niet zo makkelijk een uh, prijs van 19,99 naar uh, 21 euro uh, brengen. Pas in januari zullen de meeste prijzen zijn aangepast... aan het nieuwe BTW-tarief, denkt de brancheorganisatie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er sprake van een tweedeling. Er zijn grote verschillen in het weerbeeld tussen het noordwesten en zuidoosten. In de noordwestelijke helft is het bewolkt en valt later ook af en toe wat regen of motregen. Het wordt 16 graden op de wadden tot lokaal 19 in het zuidoosten. En er staat een matige aan zee vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht breidt de bewolking en lichte regen zich uit over het hele land. De minima komen uit rond een graad of 11 Morgen komt er veel bewolking voor en vallen er enkele buien. Tussen de buien door is er soms wat ruimte voor de zon, maar de bewolking heeft de overhand. Het wordt 17 of 18 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig, er is weinig ruimte voor de zon, de kans op regen is groot en het wordt een paar graden frisser. Aan WB Verkeersinformatie. Het aantal files valt reuze mee. In totaal staat er 110 kilometer file, maar het aantal bijzonderheden is behoorlijk. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschap en Hoogmade 8 kilometer. Bij Hoogmade is de rechterreis ook dichter staat een vrachtwagen stil. De A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland... is weer toegankelijk voor het verkeer. De technische storing is verholpen. A12, Arnhem richting Duitse grens... bij 7 naar 3 kilometer, heeft te maken met een aanrijding. Ook een aanrijding op de A16... Rotterdam richting Breda. Tussen knopende Ridderkerk en Zwijndrecht 4 kilometer... zijn er twee rijstroken dicht. Op de A20, gouden richting Hoek van Holland... was een aanrijding tussen twee vrachtwagens... en meerdere personenauto's. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en het knopende Ebrechtseplein staat 6 kilometer... zijn drie rijstroken dicht, er blijft er maar... 2 open en daar is ook nog technisch onderzoek nodig. Op de A29 tot slot ook de aanrijding, van Bergen op Zoom naar Rotterdam, bij Barendrecht 3 kilometer en daar is de rechte reis ook dicht. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft.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 De Nederlandse regering volgt de ontwikkelingen op Curaçao op de voet. Maar meer ook niet. Volgens minister Spies van Koningsrijksrelaties moeten ze de problemen daar zelf oplossen. We gaan erover praten met de Kamerleden Martijn van Dam, Partij van de Arbeid... en André Bosman van de VVD. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig premier Schotten heeft het regeringsgebouw inmiddels verlaten. Fort Amsterdam zegt zich op te gaan maken nu voor de verkiezingen van 19 oktober. Meneer Bosman, problemen voorbij? Dat zijn groeistuipen. En ik denk dat het heel verstandig is dat meneer Schotten ruimte maakt voor het interimkabinet. En dat, dat op die manier gewoon het democratieproces proces voortgaan uh, kan vinden... naar de verkiezingen van 19 oktober toe. Meneer Van Dam, denkt u daar ook zo over? Zijn het groeistuipen? Ik, ik ben iets pessimistischer, uh, want we hebben de afgelopen twee jaar dan wel heel veel groeistuipen gezien. Uh, daar hebben we het ook vaak al, al over gehad in de Kamer met minister Spies. Um, het kabinet kwam al op de verkeerde manier. Er was geen screening van de ministers geweest. En achteraf kregen we uh, via via allemaal te horen dat onder andere deze premier, de heer Schotten, uh, eigenlijk niet benoemd had mogen worden. Mm -hmm. uh, omdat hij vanwege corruptie, vriendjespolitiek, uh, connecties met uh, criminaliteit uh, eigenlijk gewoon niet benoembaar was. Um, nou ja, dus, dus het, er zijn wel redenen om je wat meer zorgen te maken. Zeg maar, omdat uh, hij nu ook heeft laten zien dat hij weinig respect heeft... voor hoe een democratie functioneert. Namelijk als de volksvertegenwoordiging beslist dat je het land niet meer bestuurt... dan mm. heb je plaats te maken. Zo simpel is het natuurlijk. Ja, en dat geldt misschien ook al voor de voorzitter van het parlement... die uh, bijvoorbeeld geen zitting bijeen heeft geroepen van het parlement... zodat er niet gestemd kon worden. Vindt u, meneer Van Dam, dat dat gevolgen zou moeten hebben? Vindt u dat bijvoorbeeld Nederland zich zou moeten laten horen hierin. Nee, kijk, het is wel een reden om de vinger aan de pols te houden. Want je ziet dat men daar moeite heeft om gewoon te respecteren hoe een democratie werkt. Want ook die voorzitter van het parlement die kwam het dus niet zo goed uit... dat de oppositie ineens een meerderheid had... Um, en zou gaan besluiten, want dat wist hij natuurlijk al... Uh, tot het naar huis sturen van het kabinet. En, en dat was de reden waarom die parlement niet bijeen wilde laten komen. Sterker nog, parlementariërs ook de toegang tot het gebouw ontzegden. Mm -hmm. Dat zijn allemaal wel dingen um, waar je ernstige dat is ernstig, zorgen om hè? moet maken. Ja, ja, dat zijn ernstige overtredingen, toch, meneer Van Damme? Ja, maar, maar de, voordat je de stap zet dat je echt vanuit het koninkrijk um, zegt... we gaan nu ingrijpen, um, moet echt de situatie ontstaan... dat de democratie echt niet meer functioneert... Um, dan kun je zo'n stap zetten. En tot nu toe zie je dat het met horten en stoten... Um, in elk geval nu er weer een interim kabinet zit... dat ook het gezag heeft, ook de macht heeft... en naar wie ook het ambtelijk apparaat, het politieapparaat... Uh, uh, aan wie dat gehoorzaamt. Dat zijn eigenlijk toch wel de randvoorwaarden om, om weer verder te kunnen. Dus het land kan weer verder, maar er is niet... ...reden om er echt volledig gerust op te zijn dat het na 19 oktober allemaal vanzelf alweer goed komt. Nee. Meneer Bosman, uh, mee eens, moet Nederland zich op een beetje op afstand houden van dit autonome land binnen het Koninkrijk? Nou, ik vind het heel mooi om te zien dat Curaçao nu zelf bezig is met oplossingen te komen. En ik denk dat het juist essentieel is dat Nederland daar niet zijn vingers tussen steekt. Nee. Uh, het is een autonome land, uh, ze zijn bezig met groei uh, als, als land. Er zitten heel veel uh, leerzaken bij waar... Ook de VVD zich zorgen om, net zoals de Partij van de Arbeid. Ja. Um, maar de stappen worden genomen in een democratisch proces. En dat is een, dat is een leerproces. Ja. Maar, maar meneer dan, Bosman, hoe geeft u dan uiting aan die zorgen? Wat vindt u dat het Nederlands parlement moet doen? Hoe blijft u op de hoogte? Wat, wat doet u met de minister? Nou, wij volgen natuurlijk de berichtgeving. Uh, natuurlijk hebben we ook contacten op uh, Curaçao zelf. We luisteren naar de signalen die van Curaçao komen... en we luisteren naar de reactie van de minister. En ik denk dat de minister een heel verstandig besluit neemt... en zegt van dit is inderdaad uh, een, een zaak die Curaçao aangaat... Mm -hmm. maar ze zijn op Curaçao zelf bezig met een oplossing te komen. En dan moet je niet als Nederland zeggen, nou, dan grijpen we in. Want dat is absoluut niet aan de orde. Dit, dit is een beweging die komt uit Curaçao, die komt van Curaçao... en Curaçao is daarmee bezig om het op te lossen. Ik denk dat dat het allerbeste is. Hmm. Uh, hoe ziet u uh, dat, meneer Van Want um, Als we kijken bijvoorbeeld naar de uitlatingen van uh, ex-premier Schotten, uh, die uh, heeft het over dat Nederland um, uh, meegewerkt heeft aan een staatsgreep. Gaat dat hmm. niet wat ver? Dat, dat gaat heel ver. En overigens, uh, de heer Bosman en ik doen het allebei nu een paar jaar, we zijn wel wat gewend. GELACH ja. <laughs> Dus komt de, de ene uitlating naar de andere. Ja, in, de, in deze U trekt zich daar niet zoveel Kom, je van aan, kant. begrijp ik. Moet, moet je ook niet doen. Dat heeft alles te maken ook met de emoties binnen de Curaçaose politiek. En het wordt ook gewoon gebruikt natuurlijk om uh, een deel van de eigen bevolking te mobiliseren. Ook richting de verkiezingen. Uh, dit, is, dit is vrij gebruikelijk, dit soort retoriek richting Nederland. Dat laat overigens wel meteen zien dat de verhoudingen niet heel erg gezond zijn. Nee, maar goed, als, als deze uh, ex-premier Schotten uh, gaat, gaat weer meedoen, heeft hij al gezegd, aan de verkiezingen. Uh, als hij... Die vervolgens op geheel democratische wijze opnieuw uh, verkozen zal worden? Of zijn partij in ieder geval? Wat, wat, wat, doet, wat doet de PvdA dan? Um, that, that dan houdt de... u weer de vinger aan de pols, begrijp ik? Ja, dat sowieso. Maar uh, het is, is natuurlijk sowieso uh, aan de democratie uh, van Curaçao... dus aan de bevolking van Curaçao wie ze kiest. Kijk, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik zou hopen dat ze dit keer kiest... voor politici die zich ook echt bekommeren om de eigen bevolking... in plaats van om hun eigen vrienden en... Um, Um, hmm. vooral twee jaar lang zijn ze bezig geweest daar met het benoemen van eigen vrienden op ja. sleutelpositie. Maar goed, da daarom meneer Van Dam. Uh, meneer ja. Gert-Oost-Indië, uh, kenner van het gebied daar, zijn het ook al... Ja, die ministers, vorige ministers, zijn niet goed gescreend. Waar okay. ook berichten natuurlijk van graaien in de schatkist. Ik kan me toch voorstellen dat Nederland toch ook een keer zegt van... Oh, wacht even. Uh, de, Wanneer is voor u een grens bereikt dan? Nou kijk, om te beginnen. Een van de opdrachten nu voor de interimregering is om te zorgen dat er... na de verkiezing van 19 oktober wel goed gescreend wordt... Uh, en dat ministers die niet door die screening komen ook niet benoemd worden. Oké, okay, dus als dat niet gebeurt, dan is dat voor u een teken aan de wand om, om eventueel actie te ondernemen, begrijp ik meneer Van Dam? Ik ga, ik ga er dan. eigenlijk vanuit dat het wel gebeurt. Want ja, die, dat snap ik, maar als het niet gebeurt... Die wekt wel vertrouwen. Nee, maar meneer Van Dam, eventjes terug naar als het niet gebeurt, want dat is een reële optie. Stel he, dat dat het geval is, we hebben het in het verleden gezien. Als dat nog een keer gebeurt, dan is dat voor uw reden, voor uw partij reden, om iets te ondernemen richting Curaçao. Ik ga er gewoon niet vanuit dat het zover komt. Maar nee, op de <laughs> vorige keer, Golders, ik kom ja, geen Goddus, laat steek ik laat u je, laat je, laat je je heel duidelijk zeggen. Ja. Natuurlijk, um, die uh, nieuwe ministers die behoren goed gescreend te worden... want Curaçao verdient nu een regering met schone handen. En op het moment dat het proces niet goed zou lopen... dan is er alle reden voor Nederland om vanuit de Rijksministerraad... Um, um, dat aan de orde te stellen en, en eventueel daar ook um, uh, opdrachten in te geven. Dat is de vorige keer namelijk ook gebeurd, maar toen uh, was het helaas na de verkiezingen en kwam mm -hmm. het hele proces dus te laat. Ja. Meneer Bosman van de VVD nog even, u, u bewandelt ook dit pad? Jazeker, want uh, er zijn goede stappen aan het, uh, aan het nemen, waarbij het screeningsproces uh, een van de speerpunten is van het interim kabinet om ervoor te zorgen dat zometeen als er nieuwe kabinetsleden uh, uh, geïnstalleerd worden, dat ze allemaal gescreend zijn. Dat is de basis. Maar de democratische gang, de verkiezingen... Uh, en ik hoop dat het eerlijke verkiezingen gaan worden. Dus ik hoop ook van harte dat er uh, wordt meegekeken door verschillende mensen... om te kijken hoe daar uh, de verkiezingen tot stand komen. Het uh, interim kabinet maakt uh, goede regels voor het screenen... Uh, en ministers die gaan zitten, dat zijn gescreende ministers... die aan de slag gaan, inderdaad, voor de bevolking van Curaçao. Nou goed, dat wachten we af, dat screenen. En daarna bellen we u weer. André Basseman <laughs> van de VVD en Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Goedemorgen. En zo dadelijk sensatie op de green in Chicago. De Europese golfers wonnen de Ryder Cup. Maar ze moesten dit keer wel van heel ver komen. Hoort u zo meer over? Maar ze kwamen er wel. Jorlande van der Velden, komen de automodisten ook op het werk? Jawel, jawel. Het gaat alweer de goede kant op. Het was eventjes, uh, leek het alsof het overal fout ging lopen. Maar het gaat de goede kant op. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland is bij naar nog steeds de afrit dicht. Dat was een aanrijding, daar staat 4 kilometer file. Verder op de A4 van Den Haag naar Amsterdam gaat het alweer goed. Daar is de reis ook weer open. Open. Ook op de A16 is dat het geval waar je wel veel vertraging hebt... is op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen de Knopen de Gouw en Terbrechtseplein 12 kilometer. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopen Terbresseplein zijn drie van de rij dicht vanwege een aanrijding. Er blijven maar twee open. Verkeer vanuit Utrecht richting uh, Rotterdam... kan het beste omrijden via Horkum en Dordrecht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Geen poep. Nee. Ik herhaal nee. geen poep. We hebben <laughs> een Mark-Robin Visser in Groningen. Het gaat daar over bloed en urine, Mark-Robin. In manshoge ja, wordt... koelkasten. En het is een keurige bijdrage, Absoluut. ja. Absoluut, en het wordt wel de, de grootste snoeptrommel ter wereld genoemd... voor medische wetenschappers, want die koelkasten worden gevuld. Wat dacht je? Er zijn al miljoenen uh, monstertjes die in die grote vrieskisten zitten. En dat worden er nog veel meer. Vanmorgen al met mevrouw Rosmalen gesproken... die in de wetenschappelijke raad zit van dat Lifelines-onderzoek. Hoeveel monsters komen er nou uiteindelijk in die vriezers? Nou, dan vraagt u me wat. Uh, zullen we het op heel veel houden? Heel veel. Heel veel. En dan kunnen dan wetenschappers uit de hele wereld... die kunnen daarmee aan de slag. Ja, die kunnen aanvragen voor uh, onderzoeksplannen bij ons indienen. En dan gaan wij kijken of het een goede aanvraag is... en of het mogelijk is met de data van Lifelines. Het is natuurlijk een hartstikke mooi idee dat je mensen gedurende langere tijd volgt en dan allerlei monstertjes van hen bewaart. Waarom zijn we niet eerder op dat idee gekomen? Nou ja, er zijn natuurlijk wel mensen eerder op dat idee gekomen... en er zijn ook wel uh, meerdere cohortstudies... maar die zijn allemaal niet zo groot uh, als lifelines. Want het gaat hier om 165.000 mensen? 165.000 mensen die we over 30 jaar willen volgen, ja. ja. En dan heb je dus straks een schat aan informatie. Maar dan moet je wel eerst die 165.000 mensen allemaal bepotelen... Meneer Schaap, bent u al bepoteld? Ja, al twee keer. Twee keer al? <laughs> ja, zo gaat dat. U he. kijkt erbij, want het valt niet mee. Nou, nee, dat was helemaal niet erg. Nee. Wat hebben ze gedaan bij u? De eerste keer een hartfilmpje gemaakt en longen getest. En de tweede, net heb ik bloed laten nemen, dus... Even voor de luisteraars die zich afvragen waar we nu staan, we staan in een best wel gezellige wachtkamer. Hè? Er staat hier een mooie schaal met koekjes en gratis koffie en zo. Je wordt hier goed ontvangen. Zeker, zeker. Ja. Het is eigenlijk een soort vrolijke huisartsenpost. Zo ziet het er een beetje uit. Ja, ja met uh, geen zieke patiënten zeg maar. Nee, nou ja, je, je, in ieder geval. Ja. Ja, <laughs> zeg, uh, mevrouw Rosmalen, en zo gaat het dus aan de lopende band. Want dit is een van de elf locaties. Ja, dat klopt. Waar al die mensen dag in dag uit binnenkomen. Ja. Wij moeten ongeveer duizend mensen per week bemeten om aan onze eindaantallen te komen op tijd. Ja. Het is wel leuk om ook even te vertellen, ik weet niet of u dat weet meneer Schaap... maar dat het allemaal hoofdzakelijk uh, geld is uh, uit de gemeenschap. komt heel veel uit aardgasbaten. Nee. En uh, de Zuiderzeelijn die niet doorgaat, daar is dan compensatiegeld voor. Dat wordt dan in uh, deze oh, lijflijn. Uh, goed gebruikt. Ja. Ja. ja, lijkt me wel. En de Rijksuniversiteit zit erin en het UMCG zit erin... en het Diabetesfonds en de Nierstichting. Dat is alleen maar goed. Maar als ze nou bij u ontdekken dat u wat mankeert, wat dan? Ah, misschien dat, uh, dat ze dan op tijd erbij zijn, uh, dat er nog wat gedaan kan worden. Of misschien dat uh, met uh, zo, dit al wat onderzoek, ja, dat onderzoek. Misschien wel een, een, een, een remedie kan uh, worden bedacht ja. om, uh, om het. Uh, ja. Ja, want dan zijn ze er in ieder geval op tijd bij, mevrouw Rosmalen. Ja, dat hopen we dan. Er zijn inderdaad wel voorbeelden geweest uh, in, binnen Lifelines van mensen die iets hebben ontdekt door het onderzoek, waar ze niet van op de hoogte waren, ja. waardoor er op tijd ingegrepen ja. kon worden. Ja. Zeg vanmiddag uh, symposium. En ook wel een beetje een feestje. Ook wel, ja geweldig. Waarom eigenlijk? Nou ja, er zijn honderdduizend deelnemers geïncudeerd. En het is natuurlijk geweldig. Uh, Zegt u nou, geïncodeerd? Geïncludeerd. Honderdduizend geïncludeerd, oh, ja. mensen mee in het onderzoek. En het, nou, het is natuurlijk geweldig van al die deelnemers en ook van van alle medewerkers die daarvoor gezocht hebben. Maar u bent er dus nog niet, want u moet er 165.000 hebben. En dat klopt, en die hopen we eind volgend jaar binnen te hebben. Is het moeilijk om mensen... Moest u er lang over nadenken, meneer Schaap? Uh, twee minuten. Ik dacht, dat doen we gewoon. Uh, ja, ik had het al van een collega gehoord die meedeed. En toen dacht ik al, oh, dat lijkt me wel interessant om mee te doen. En uh, toen dacht ik nog, van, ja, hoe zou je daarbij kunnen komen? Nou, dat duurde maar een paar maanden, toen kreeg ik een brief van de huisarts. En toen dacht ik van, ja, dat is geen probleem, ga ik meedoen. Het grote lifelines-onderzoek in Groningen. Straks, na negenen, gaan we het hebben over de eerste resultaten... die nu al uh, geboekt ja. zijn. Toch, mevrouw Rosmalen, kunnen we zeggen, hè? Ja, dat kunnen we zeggen. En dat allemaal zonder poep. Marcel? <lacht> ja, het is me nou wel duidelijk, Marco Robin. Hartelijk dank. Urine en bloed en nog veel meer zaken die van het lichaam afkomen. Behalve poep. Heb je toch weer gezegd. Tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Japanse premier Noda heeft zijn kabinet vandaag flink herschikt... Noda's populariteit is talende en daar probeert hij wat aan te doen. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. Noda heeft ruzie met China, dat is waarschijnlijk niet ontgaan... over een paar eilandjes. En binnenlands is overal vooral het kernenergievraagstuk. Dat is een flink hoofdpijndossier. Veel mensen maken zich na de ramp in Fukushima vorig jaar zorgen... over hun toekomst. Tokyo Metro. In de metro is het doodstil. Een man wappert met een waaier. Het is warm, want de airconditioning daar wordt flink op bezuinigd. Na alle anti-Japanse demonstraties in China de afgelopen weken... zou je verwachten dat de Japanners met een tegengeluid komen. Maar mensen hebben hier hele andere zaken aan het hoofd. Premier Noda kondigde onlangs aan dat alle kerncentrales in Japan in 2030 uiterlijk 2040 gesloten moeten zijn. Maar nu al moet hij op dat besluit terugkomen. En de anti-kernenergiebeweging laat het er niet bij zitten en is zojuist aan een demonstratie begonnen. Dit is een heel prestigieus gebouw van de werkgeversorganisatie. Overal bewaking. En heel veel persfotografen. Ik loop rond met Jacinta in. Ze woont al twintig jaar in Japan en ze voelt zich enorm verbonden met de demonstranten. Jacinta, wat roepen ze? Ze roepen, we hebben geen nucleaire energie, hebben we niet nodig... Ze ook, we moeten de kinderen beschermen. Ik zie allemaal mensen met spandoeken en bordjes. Wat staat daarop? We hebben verantwoordelijkheid naar de wereld toe en we moeten nu onmiddellijk ophouden met nucleaire energie. Ik ga even om de hoek staan met Misao Redwood. En zij is een van de organisatoren van alle acties. Hallo Misao, nice to meet you. Nice to meet you. Uh, waarom zijn uh, jullie aan het demonstreren bij de werkgeversorganisatie vandaag? mij, uh, maar, uh. de Door druk van de machtige werkgeversorganisatie Kedanren, die de centrales open wil houden omdat nucleaire energie goedkoop is. Is. En onder druk van de Amerikanen staat het besluit van premier Noda weer niet vast. We willen de werkgevers er even goed aan herinneren dat het Japanse volk wel tegen kernenergie is. Uh, je bent uh, actief in de modewereld, uh, stilisten, uh, ontwerpster. Hoe belangrijk is deze missie voor jou persoonlijk? Ik voer al vijf jaar actief actie tegen kernenergie. De ramp in Fukushima heeft me zo aangegrepen dat ik zelfs de tijd niet kon werken. Ik vind het nu helemaal belangrijk dat we druk blijven uitoefenen op de politiek. En ik doe dit vooral voor de kinderen van Japan. Dat we in dit aardbevende gevoelige land überhaupt kerncentrales hebben, is natuurlijk te gek voor woorden. Het is niet maar is niet En de menigte voor het hoofdkantoor van de K-Danren zwelt aan. Wat vooral opvalt, is dat dit een demonstratie is van jonge mensen. Wij willen een veilige ...voor onze kinderen, voor onze toekomst. Oh, Dat is de boodschap daar bij die demonstratie. Hoor de reportage van Joan Veldkamp. Het is 5 voor 9. In Chicago kwam vannacht een spectaculair einde aan het grootste golftoernooi ter wereld. De Ryder Cup. Tweejaarlijks duel tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten. Na twee van de drie dagen stond USA op een riante voorsprong. 10-6 straatlengte voor en Europa bijna kansloos. En toch lukte het Europa nog. Het wow, is very hard. Uh, uh, when I saw that uh, we had a chance uh, this afternoon, uh, coming down the stretch, obviously. Uh, ik was heel emotionaal. Ik begon te denken over de mogelijkheid om hier vandaag te winnen. Ik had een paar gedachten voor mijn vriend Sevi. En. Dit is voor for, hem. Het was enorm een emotionele teamcaptain, hoort u, José María Olazaba. We gaan naar Ragnar Niemeijer, die heeft het allemaal gevolgd. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net de teamcaptain zeggen: Hij um, had het over um, Sevi. Leg ja. dat eens uit. Waar gaat dat over? Dat is de grote Sevi Ballesteros natuurlijk, waarmee hij in het verleden een onverslaanbaar koppel eigenlijk vormde. Vorig jaar overleden aan een hersentumor, Vijftien keer samengespeeld in het verleden met Olazabal. twee keer maar verloren. Dat was een super duo. En ja, die spirit, dit was de eerste Ryder Cup sinds zijn overlijden. Die spirit van hem, die hing eigenlijk steeds boven de baan. was zelfs een reclamevliegtuig die de spirit of Ballesteros als tekst in de lucht had laten zetten of zetten. Ja, dat hing als een soort van deken, een, een oppepper boven de Europese ploeg. Die met 14,5, 13,5 uiteindelijk dus te sterk is. Het, het mirakel van Medina waarover gesproken wordt. Ragnar Niemeijer. We moeten het helaas kort houden, Ragnar. Maar uh, meer over de Ryder Cup staat, begreep ik op onze site onder het uh, kopje sport, hè? Dankjewel, Rachna. Kroogtuigen in het liquidatieproces. Peter Laes had mogelijk een kleinere rol bij de moord op Kees Houtman. dan hij bij de rechtbank heeft beweerd. Zo'n kroogtuig die wil gewoon een goede deal. die wil goede bescherming en een zak geld. In zijn algemeen dan kun je niet zeggen. we gaan niet meer met kroogtuigen werken. omdat ze moeilijk te zijn. Volgens mij toonde het vandaag aan. in ieder geval failliet van de kroogtuigen in deze zaak. strafpleiters, topadvocaten en officieren van justitie. over de grote en de kleine criminaliteit. vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPN.